Uittocht van Egypte als type en voorbeeld voor de uittocht die nog komen gaat en al gaande is. Dat is het thema van deze aflevering van onze serie Eindtijd en Profezie. Jan van Barneveld, heel hartelijk welkom. Vorige keer hebben we Job afgesloten. Um, we gaan nu verder met de uittocht als een beeld van Israël. Ook een type van Israël, ja. Ja, ja. ja we zullen straks zien een heleboel overeenkomsten tussen de oude uittocht... En wat er met de nieuwe uittocht gebeurt, is die dan niet al op gang? Ja, natuurlijk is die op gang, mm -hmm. maar die is al zo'n kleine honderd, ja, ruim 120 jaar op de gang, ja. die ja. uittocht. Er zijn, uh, hoeveel miljoenen zijn er nu in Israël? Ja, vijf, vijf zes miljoen. Ja, ja. En ja, dat is natuurlijk ook nageslacht wat erbij komt, Tuurlijk. Tuurlijk. Maar, uh, maar er komt nog veel meer. Ja. Dat lezen we ook in de Bijbel. Gaan, nou, eerst maar eens naar de Bijbel kijken. Dat ja, goed. is Jeremia. Die zegt, die, die klaagt altijd en die heeft krachtige <laughs> verwijten aan Israël. Ja. Hoewel, de verwijten van Ezekiel, als je dat leest, de, de, daarbij is Jeremia nog vrij soft. O oh, ja. ja. Nou, we gaan kijken. Jeremia 16, vers 14. Zie, de dagen komen, Luidt het woord van de Heer. Mm -hmm. Er is iets waar ik altijd vreselijk van onder indruk ben. Luidt het woord van de Heer. Ja. Dat zegt God. God zegt. Ja. Komen. Dat, is, dat, is, dat is gewoon heel simpel, wiskundig gezegd. Het is waar of niet waar. Ja, precies. Als het niet waar is, als het de positieve fantasie van een profeet is. gooi dan de Bijbel maar in de prullenbak. Ja. Als het waar is, geef daar eerbiedige aandacht ja, aan. Ja, dan is het goud in je handen. Ja, ook dat. Ja. Dat, dat niet meer gezegd zal worden. Zo waar de heren leeft, het gaat dus om een eetsformule. zo waar mm -hmm. de heren leeft, ja. wel, wat, welke heren die de Israëlieten uit het land Egypte heeft gebracht. Dat was natuurlijk de geboorte van het volk Israël, ja. Israël als natie, en, en dat was natuurlijk de grootste gebeurtenis. Dat wordt natuurlijk ook met, met Pesach gevierd, mm -hmm. in de Zuidermaaltijd en alles. Ja. Een, een van de drie grote feesten van Israël, is ja. de uittocht van Egypte. Nee, er komt een andere spreekwoord voor in de plaats, een andere Zo waar de Heer leeft, vers 15, die de, Israël de Israëlite heeft een optrekken uit het Noorderland en uit alle landen waarheen hij hen verdreven had. Dus dat is een uittocht. En waarom wordt het Noorderland apart genoemd? Nou, Omdat er inmiddels al 1,2 miljoen Russische Joden teruggekomen zijn mm -hmm. op een gegeven moment in de geschiedenis, moderne geschiedenis van Israël. Sprak de Heer in de hemel in de hemelse gewesten een machtswoord. En hij zei: Ik zeg tot het nodig geef. Ja, precies. Ja. En het hele Russische Rijk, dat de Joden tegengehouden had. De Joden ja. mochten niet emigreren. Ja. Weet, je de enige, weet je wie de enige was die in die tijd, dus voor de 70 jaren, achter de Joden stonden in Rusland? De Nederlandse ambassade. Hmm. Die heeft duizenden en nog eens duizenden Joden een uitreisvisum gegeven, zodat ze via ambassade, via Amerika of via Nederland naar Israël konden. Okay. Het was zelfs zo dat Golda Meir tegen de minister zei: Wat zei jullie voor vrabbelijke vrouwelijke figuur, je moest je schamen. Waren jullie maar zo, zo flink als de Nederlandse ambassade in Moskou? Oh, ja, ja, ja. Het was nog een tijd dat je trots kon zijn op Nederland. Ja. Dat doet me verdriet. Maar goed, dat zo waar de Heer leeft, die de Israëlite heeft doen uittrekken uit het Noorderland en uit alle landen waarin hij hen verdreven heeft. Dus er komt dus een uittocht nog, nog meer uit Rusland, en uit alle landen, uit, uit Duitsland, uit Frankrijk, ook uit Amerika. Als die Amerikaanse Joden niet zo, zo gekleed bleven aan hem. Ja, dat is erg goed. Ja, een luxe leventje. Ja, een luxe leventje ja. daar in Amerika, want dat, dat is ook zo afgelopen. Ja. Ja, wat, wat, wat kan het teweeg brengen? Wat voor een soort omstandigheden kunnen er komen nou, waardoor zij zie, teruggaan? Dat zie je nu al in Frankrijk. Ja. De Joden voelen zich niet veilig meer. De synagogen moeten bewaakt worden. Mm -hmm. En je ziet die aanvallen die er voortdurend komen. Je kunt niet meer in je traditionele Joodse kledij met, uh, met zo'n zo heilige hoed. Ja. En, en, en een keppeltje, daar kun je niet naar lopen, want je wordt uh, aangegrepen mm -hmm. door de haat. Silligo, ook voor die jongens die zo haten. En wordt allemaal aangestoken door hun leiders. En, en, en. Nou ja, dus, dus al die Franse joden hebben hun koffers al gepakt, in feite, mm. voor het moment dat het even misgaat. Ja. En ik heb een paar jaar geleden gelezen, ook een jaar geleden, was dat in Israël ook een noodplant is. Voor de Joden uit, uit Duitsland, uit, uit Frankrijk, uit Europa, om ze, als het even kan, in een snel tempo, zoals de Joden uit Jemen in 1949. En Ethiopië. In Ethiopië, met, met een vliegtuig vol waar de stoelen uitgehaald zijn, ja, ja. teruggebracht. kunnen er is dat, dat gaat het gebeuren. Ja, ja. Ja, nou, de omstandigheden zijn. En dat zegt de Bijbel hier ook, want de Bijbel geeft antwoord op die vraag. Niet, niet ik, maar de Bijbel. Ja. Nou, want dan, ik zal hen terugbrengen in het land dat ik aan hun vaderen gegeven had. Dat is een hele discussie geweest, daar gaan we nu niet over hebben. Uh, zie, staat vers 16. Ik ontbied veel vissers, uit het woord van de Heer, die hen zullen opvissen. Dat gaat nu, dat, dat is nu. wat er nu gebeurt, wat ja. onder andere Christen en de ja. doet met brengen de Joden thuis. En, en de Christian Embassy, ja. Ja. En, dat zijn de vissers, de christen-Sionisten, ja. de de Christen mm -hmm. maar ook Israëlische Sionisten. Ja. En wat jij meegemaakt hebt met die Oekraïnische jongelui, ja. Ja. En die worden ook lekker gemaakt met Israël bij wijze van spreken, ja. komt toch terug. Maar er komen ook nog, na de vissers, let op, na de vissers, Komen wie? Komen de jagers. Jij ja. zullen opjagen. Daarna zal ik vele jagers ontbieden. Ja, ja. die wordt ook, ja. ja. Ontbieden, ja, nou, ja. nou, dat zegt de MBG, hoor. Ja, ja. Ja, ik, ik ben soms een beetje. Heel, ja, ik mag niet zeggen smokkelen, maar. Ja. Ik uh, wil soms wat veel vragen vermijden. Oké. Okay. Ja. Maar, maar goed, de, de Heer die zal jagers ontbieden, want de Heer is toch het die het zelf doet. Ja. Zelfs. Degenen die het kwaad doen, eh, nodigt de Heer niet uit, maar geeft de Heer een gelegenheid om hun kwaad te vervolgen ja. maken ja. en gebruikt Hij het dan voor Zijn eigen doel. Mm -hmm. Ja, zo werkt het allemaal. Ja. God ja. gebruikt alles voor Zijn eigen doel. Ja. Nou, ja. En die vele jagers, en dat zijn de antisemieten, ja. dat is eh, als bij wijze van spreken als de islam doorbreekt in Europa, en dat zou ook niet zo lang duren ja, uh, we, we hebben het als, denk ik wel eens genoemd in een van de series, uh, als we kijken naar Engeland, de sharia, hoe uh, in bepaalde gebieden, bepaalde steden van Engeland... Daar heerst op, de sharia. ...de sharia al heerst. Ja. Uh, wat ja. gebeurt er als er in de Tweede Kamer opeens uh, zeg maar een hele grote, charismatische, islamitische partij komt... Die, uh, ...waar alle islamieten op gaan stemmen? Ik, dat denk, zo, ik denk dat die partij... Wel links Nederland en links Europa te zien krijgen. Dus op dit moment gaande een heilig, nee, een onheilig verbond tussen links en, anti en, en islamitische uh, antisemieten. Mm. Hoe dat kan weet ik ook niet, want die, dat, dat linkse volkers zijn ook uh, vaak atheïsten en dergelijke, althans godbogenaars. Mm -hmm. oh, ja. en, en, en die zijn natuurlijk een doorn in het oog van uh, de, de islamieten. Ja. Maar er is een merkwaardig verbond, dat links optrekt samen met, met de, de moslims tegen Israël. Ja, je zou denken, zo erg als het in Engeland is, kan het hier in Nederland niet worden, maar... Maar, nou ja, maar, dat is een, je, je weet dat nooit. Ik bedoel, als een land God verlaat, mm -hmm. dan verlaten ze ook tegelijk alle normen. Ja. Dan zijn er geen normen in feite ja. meer. En die normen die er nog zijn, zijn restanten, kleine restanten van onze jood-christelijke cultuur. Ja, en in wezen als je de God van Israël afwijst, dan haal je de God van de Islam binnen. Nou, ja, natuurlijk. Een vacuüm, ook een geestelijk vacuüm, moet gevuld worden. Dat is een natuurkundewet, maar dat is ook een geestelijke wet. Ja, precies. Ja. En, en, en zo gaat het ook. Ja. En ook die vele moskeeën die gebouwd worden, in, ook in ons land, die... Roepen de naam van de godheid van de islam over een land af. Ja. Ja. En, en daarom. iedere ochtend kijk ik uit op de katholieke kerk in ons dorp. Mm -hmm. En bovenaan de katholieke kerk. vind ik het mooiste wat er is, staat een kruis. Ja. En dat. is al een grote weerhouder voor de islam. Mm. Denk ik wel. En, en de kerken. Ook de evangelische kerken die, die, die hebben niet geleerd en die moeten leren te proclameren. Iedere gelovige in Nederland die hoort te proclameren dat Jezus Heer is. Amen. Ja. En dat niet de islam of niet het atheïsme of wat dan ook Heer is over Nederland, maar Jezus is Heer. Hij is de koning van Israël, ja. Hij is het hoofd van de gemeente, maar Hij is ook Heer over al wat leeft. Amen. En als wij dat proclameren, dan wordt Hij het ook. Wat je proclameert, gebeurt. Ja. Ja, dat, dat zie je gewoon in de opvoeding. Als je proclameert dat je je, je zoon nergens toe deugt en je houdt het maar goed vol, nou, dan, dan, dan deugt hij ook nergens toe op een gegeven moment. Dan maak je zo'n kind kapot. Ja. En als je blijft proclameren dat Jezus Heer is, dan wordt hij ook Heer. Ja. En dat, dat is zo belangrijk dat men dat leert. Ja. Ja. Nou, goed. Zijn er andere omstandigheden die uh, bijvoorbeeld Amerikaanse Joden naar, uh, naar Israël toe kunnen drijven? Ja, dan moeten ze Clinton-president uh, maken. Ja, dat zou kunnen. Nou, ik weet niet of dat kan, want uh, <laughs> het is momenteel is het nog niet duidelijk, denk ik, wat voor ziekte ze heeft. Of ja, ze griep had, ja. of ze, uh, uh, had, of dat ze longontsteking had, of dat ze Parkinson had. Ieder, ja. uh, ieder heeft uh, uh, uh, een uh, uh, ziekte naar wens. Ja. Ja, ja. Het is wel heel erg wat er gebeurt in Amerika. Ja. Ja. Maar goed, ook daarin zie je dat, een, zeg maar, dat, dat partijen gewoon die zich weinig van God aantrekken... Gewoon ...elkaar met modder begooien enzovoort, ze disqualificeren elkaar. En zichzelf al voor een fatsoenlijke president te kunnen zijn. Maar het is heel erg dat ja. een groot land als Amerika met zoveel sterke christenen, ja. die zijn er ook. Ja. Denk aan John Heggy, we ja. denken ook aan Franklin Graham. Ja. Die zich krachtig profileert in die tijd. Ja. Ik moet je eerlijk zeggen, Frank is een goede vriend van me geweest, jarenlang. Maar ik, dat ik bid dat ze hem niet als president vragen. <laughs> ja, <laughs> ja ik, wil, ik, wil, ik vind hem te aardig om, om in dat lot gevangen ja, te worden. Je wordt, je wordt geleefd waarschijnlijk. En, uh, en je wordt in de keurslijf gedrongen. Ja, ja. En dat wil je niet. Maar er Nog zouden dus omstandigheden kunnen zijn waardoor zelfs ook de Amerikaanse joden massaal. Natuurlijk, ja, nou, uh, het, het loopt gewoon uit op chaos. Ja. Obama-Care uh, Obama is ook één grote chaos ja. zoals Amerikaanse vrienden van me. En, en, en, en alles is een chaos. En nu de relletjes die er zijn, in, de, ja. de, de rassenrelletjes die er zijn in grote steden, met name in het zuiden. Ja. Nee, dat is, dat, het is één grote chaos, Amerika. Dat is verdrietig is dat. En hoe zal het dan verder in de eindtijd gaan? Ik ben geen profeet. Ik weet alleen wat de Bijbel weet. Israël en Juda, ze komen terug. Nou ja, maar dat, dat, dat, dat, je, hebt, je hebt mijn, uh, mijn programma voor van, uh, van deze ochtend geleden is zeker. Zeker. Tuurlijk. Tuur. Nou, ik wil ik, ik ja. even die parallels vasthouden, want anders ja, raak, ik, raak nou, ik de draad dan, kwijt. Nou, daar wou ik ook naartoe. Israël en Juda komen terug. Ja. Dat, dat is het eerste. Ja. Israël plus Juda komen terug. Daar komen we ook bij Jeremia 30. Want dan nemen we de Bijbel in de hand, dat vind ik het belangrijkste. Mm -hmm. Dan gaat hij. De dagen komen uit het woord van de heren, dat ik in de ballingschap, in het lot, in de galoet, van mijn volk Israël en Juda, dus ook Israël komt nog terug, uh, uh, een keer breng en hen terugbreng in het land dat ik aan hun vaderen gegeven heb, zodat zij het zullen bezitten. Ja. Dus Niemand anders? Israël en Juda, dus ja. de twee stammen en de tien stammen. Ja. En daarom, dat da da zijn wel tien teksten die erover gaan. Ja. En de belangrijkste tekst staat in Ezekiel uh, 37. Daar ziet Ezekiel, die moet een stuk hout ja, pakken. Ja, precies. Twee worden één. Ja, en dat is, het eerste hout is over Juda en de stammen die daarbij ja. horen. Het tweede stuk hout is voor Jozef, ofwel het hout van Efraïm, en de die daarbij, stammen die daarbij horen. En die worden samengevoegd tot één volk. Het ja. moet allemaal nog gebeuren. Precies. En, die, en die lui, die Efraïmieten, die, die moeten hun eigen stamgebied in bezit nemen. Nou, dan moeten ze heel wat... Uh, van die, die, die woeste Abbas-aanhangers moeten ze wegjagen van de ja, want bergen. Want God zegt dat de bergen van Israël zullen ja, de berg, zijn. Ja, da daar euh, woonde uh, Ephraim, ja. Ja, dus ze gaan terug ja. naar de bergen van Israël. Ja, en daar, sta en daar zitten die, die, staan ook de nederzettingen ja. in het noorden. Ja, ja het is allemaal raar, en spannend wat er gaat, uh, gaat gebeuren. Dat betekent dus geen Palestijnse staat daar? Dat heb ik toch in vele uitzendingen al ja. gezegd. Ja, dat staat het. Ja. <laughs> ja. Maar in dit, dit tekent dus weer, hè, dus als, als de, de, uh, de stammen terugkomen, zullen ze de bergen van Israël gaan bezitten. En Dat nee. betekent dus dat daar geen Palestijnse staat kan zijn. Nee. En wat, uh, wat over die bergen van Israël gezegd wordt in Ezekiel, moet je daar die tekst nog horen? Tuurlijk. Oké, okay, dan gaan we <laughs> dan. Ezekiel, mijn, ik, 36. Het kan ook 35 zijn, maar dat... Ik heb het zo. Eerste Ezekiel 34, vers 13. Ik zal de Israëlieten midden uit de volken doen uittrekken, uit de landen vergaderen en ze naar hun eigen land brengen. En ik zal ze weiden op de bergen van Israël. Hmm. Ja. En nu gaan we, wat gaat dan meer met die bergen van Israël gebeuren? Uh, 36, vers 6, vers 8. Maar gij, bergen van Israël, jullie zult je takken voortbrengen en uw vruchten dragen voor mijn volk Israël. Want nabij is zijn komst. Ja, ja. Nou, dat gaat gebeuren. Ja, dat wel ik wel. zal de mensen op u talrijk maken. De steden zullen weer bewoond worden. En ik zal mensen, vers 12, op u doen verkeren. En wel mijn eigen, mijn volk Israël. En die zullen... Hend tot bezit zijn. Dan gaan we naar Amos. Ja, ja hier eh, tekst na tekst. Ik was in Israël en meneer die zegt: Als je met Jan van Barneveld reist, vindt hij bij iedere vindt hij wel een tekst. Ja. Dan gaat hij Amos, het laatste hoofdstuk 9, vers 14: Ik zal een omkeer brengen, een keer brengen in het lot, in de ballingschap van mijn volk Israël. Verwoeste steden zullen zij herbouwen, is gebeurd, en ze zullen die bewonen. Wijngaarden zullen zij planten en de wijn ervan drinken. En dan zeggen de mensen in de Nederzettingen waar jij geweest bent, ze krijgen ons toch lekker niet weg, want er staat geschreven, zij zullen de, de vruchten ervan drinken. Ja. En zo zeggen ze dat, als geloof. Boomgaarden zullen zij aanleggen en de vruchten ervan eten. En hoe lang duurt het voordat een appel van perenboom zijn vruchten gaat brengen? Mm -hmm. Dan, dan zal ik hen planten in hun grond en ze zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die ik hun heb gegeven, zegt de Heer. Ja. Het, Het is overduidelijk uh, wat God gaat doen daar. Ja, en wat God bezig is te ja. doen nu. Maar dit proces gaat zich vermenigvuldigen. En je ziet ook dat in grote lijnen de, de hele wereld zich naar die profetie richt. Ja. Niet in positieve zin, ja, maar in negatieve ja, ja, zin. Ja, natuurlijk. Ja, Want zullen we niet dat het ja, gebeurt? De, de wereld wordt hoe langer hoe antisemitischer. Ja, zullen we niet dat de profezieën uitkomen? <laughs> nee. nee. Uh, meer parallellen. Ja, daar gaat hij. Uh, tijdens de uitocht van Egypte, mm -hmm. tijdens de laatste zeven of acht plagen, werd Israël beschermd. Ja. Uh, die, die vreselijke plagen, de, de eerstgeborenen, de hagel, de ja. zweren, ja. De, de, weet ik veel wat allemaal meer. Al die plagen, daar werd Israël voor beschermd. <coughs> het land Israël is nu het wat goossen was voor de Israëlieten tijdens de uitocht uit Egypte. Ja. Daar, kunnen ze, daar hebben ze een toevlucht. Ja, Interessant er die parallel. Dat is ook nu duidelijk te zien, want overal rondom Jeruzalem is er ellende. En in Israël zelf is dat redelijk relatief ja. rustig. en relatief veilig. Ja. ja, zeker. Nou, duisternis over de aarde, maar licht over Israël. Dat ja. was de drie dagen dikke duisternis. Kijk maar eens, er staat Isaiah 60. Alles staat, alles is in de schrift. <hijs> en daar geldt natuurlijk ook voor zoektegenhuis zot vinden. Ja. Kijk, als je één tekst vindt, is het misschien toeval. Mensen die zeggen, mm hij -hmm. haalt overal wel een tekst ja, bij. Ja, ja, ja. Maar als er tien teksten overgaan, of twintig, dan zeg je, nee, dat, dat kan geen toeval zijn. Ja. Jezaja 60. Sta op, word verlicht. Dat betekent, sta op, uh, ligt niet uh, langer op je knieën. Ja. Word verlicht, want uw licht gaat op en de heerlijkheid van de heren gaat over u op. Dat ging in Job, in hen op. Ja. Dat was helemaal ging in ja. hem op. Als je komt tot de Heer gaat ja, het licht precies. van de Heer Jezus in je op. Ja, ja. Nou, gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de naties. Dus het, het gaat gebeuren in een tijd van duisternis en donker. Een tijd nee. van oordelen over de aarde. Dat is ook weer een parabel. Want wanneer werd Israël uitgeleid uit Egypte? In een tijd van oordelen over de wereldmacht van nee. Egypte. Zeker. En er zijn kenners van... De geschiedenis, die zeggen het waren niet alleen oordelen over Egypte en rampen, maar die hadden ook een uitwaai over de andere landen van de wereld. Ja. Die al die tijd. Nou, maar over, eh, duisternis zal de naties overdekken, maar over u zal de Heer opgaan, en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En dan, dan gebeurt het wat, wat, wat we verwachten. Volken zullen opgaan naar uw licht, en koningen naar uw stralende opgaan. Dus uh, zelfs Rutte zal uh, achter de vulkaan lopen, want die loopt nooit voorop. Ja. Uh, ja, precies. Nou, uit nog wat meer, uit Egypte ging Israël naar de Sinai. Door de Rode Zee natuurlijk. Mm -hmm. Uit de uittocht van alle volken zal het heil, het, ging, het eerste verbond ging dan natuurlijk naar, naar Israël, de verbondsluiting op de Sinai. En deze uittocht die we verwachten zal uitlopen op het verbond uit Jeremia 31, vers 31, dat benadrukt wordt in Hebreeën 6, 6, vers 6 geloof ik ja. En waar staat, ik zal met het huis van Israël en met het huis van Juda, staat niet te staan met de kerk, met, en er staat ook in brief het huis van het Israël en het huis van Juda, Mooi. zal ik een ja. nieuw verbond sluiten. En wat is dat nieuwe verbond, staat er dan? Ik zal de Torah, mijn wetten, in uw hart leggen en in uw verstand. Ja. En dat, dat, dat zit er nu al een beetje in bij velen in Israël. Maar dat, dat zal dan volkomen zijn. Dat is schitterend mooi. Nog een voorbeeld. Er was haast bij de eerste uitocht. Ah, ja. Grote, met haast trokken ze uit. Zien we in En dat zien we ook bij het herstel van Israël. We moeten weer gauw naar Isaiah 60. Want dan zeg je weer dat het tijd is. Nou, ja, je hebt nog vijf minuten. Oké. Okay. Hier, Isaiah 60 is het hoofdstuk van het herstel van Israël. Het ja. hele hoofdstuk. Zie ja. ons heerlijkheid staat erboven. De kleinste zal worden tot een geslacht, de geringste tot een machtig volk. En ik, de Heer, zal het te zijner tijd met haast volvoeren. Dus het heil van Israël, het herstel van Israël, die tweede uittocht, zal met haast gebeuren. In, in ja, daar moet dan wel een reden voor zijn. Natuurlijk, ja, tuurlijk. Dus, dus maar, dan maar, staat de wereld echt in brand? Ja, maar God heeft ook haast. Ja. En denk erom, dat gaat voor ons volk en de wereld is dat noodlottig. Ja. En dan uh, staat er ook ergens in de Bijbel, ik meen in Jacobus, dat we die komst van de Heer zullen bespoedigen. Hm verhaasten. Ja. En er staat in de Bijbel, de Heer Jezus zegt het zelf, dat we die tijd van benauwdheid eh, kunnen verkorten. En mensen beseffen niet half, mensen, hoe belangrijk uw gebeden zijn, hoeveel invloed die gebeden hebben ja. in de hemelse gewesten, ja. hoeveel invloed die gebeden hebben voor uw kinderen, voor uw nageslacht, en ook voor Israël, uw uh, Gods volk. Dat is zo belangrijk dat de kerk daarin wakker wordt. Ja. Ja, ik ga nog een stapje verder. Het land eh, even zien. Oh ja, de Egyptenaren. Die moesten helemaal betalen voor de uittocht. Ja, zeker. Ze moesten van alles meegeven. Ja. De Heer ja. die zegt tegen. via Mozes. Ja. Vraag van de Egyptenaren: goud en zilver. Ja. en weet ik. Dat is allemaal nodig natuurlijk ja. voor de tabernakel. Ook dat, maar ook een vergoeding voor al voor, voor de, al de slavenarbeid. van slavenarbeid, ja. Ja. die zich daarna hebben. Ja, nou goed. Maar dat gaat ook gebeuren bij, uh, bij Isaiah 60, vers dus, 6. Let maar op wat er gebeurt. Um, uh, ja. Tot u zal de zee, rijkdom der zee zich wenden. Ja. het Leviathan gasveld ja. en ja. het andere gasveld. Mm -hmm. nou, het vermogen van de volken zal tot u komen. Mm. <laughs> ja, het, is. Ja. het is allemaal zo bijbels wat er gebeurt. Ja. En oh, in plaats van een vloek zal het volk is dat tot zegen zijn. Ik ga eerst kort even naar vers 15 en 16. Van hetzelfde hoofdstuk Jezaja 60. Terwijl gij vroeger verlaten waart en gehaat zodat niemand door u heen trok, zal ik u stellen tot een eeuwige praal, tot een vreugde voor geslacht op geslacht. En gij zult de melk van de volken zuigen, ja, koninklijke borsten zult, zult gij zuigen, en gij zult weten dat ik de Heere uw redder en uw verlosser ben. En dat zien we dan ook in nog duidelijker vorm in die beroemde profeet Zachariah, uh, Zachariah 8, vers 13, Zoals jullie onder de volken een vervloeking geweest zijn. En dat, dat begint Israël steeds meer te worden. Ja. Praat maar eens met, met ja, ongelovige mensen ja. over Israël. Ja, ik weet oh, het. Ja. Die, die, die genocide en de, de vloeken zijn niet erg, ja. niet erg om ons over Israël uit te storten. O, huis van Juda en huis van Israël, zult gij zodat ik u heil schenk, heil, genezing, bevrijding, verlossing, tot een zegen worden. Hmm. Het is wat. Ja. En God zegt, u zult tot een zegen worden. En ik heb het allemaal opgeschreven hier nog veel. De Heer zal zich geen enkel achterlaten. Het huis zal vol worden. En als we ervoor bidden, zal er een zeer grote alia komen. Ezekiel 37, Vers 38. Oh, man of man is zo... ja, hij zegt wel 37, is sowieso een mooi hoofdstuk. Ja, ja, ja. Vers 37. Ook dit zal ik mij door het huis van Israël laten afsmeken. Er moet eens dus gebeden worden mm -hmm. om hun te doen. Ik zal hen zo talrijk aan mensen maken als een kudde schapen. Zo zullen ze zijn en de verwoeste steden zullen herbouwd worden... En daar moet voor gebeden worden en er wordt voor gebeden. Nou en al, ja, en, en als er wat herbouwd wordt, dan zie je dat vandaag de dag uh, in Israël heel erg. Hoeveel er al niet gebouwd is. Ja, He? maar goed, maar als er maar ergens... Het ergste wat, die, wat, wat in de, de ogen van Amerika, de wereld wat Israël kan doen, is een paar huizen bouwen in Judea en ja, Samaria. Precies. Ja. Het is zo duidelijk antisemitisch ja. allemaal. Ja. En daar komt dat oordeel over en is ja. in Amerika... Het is natuurlijk wel verdriet voor mijn vrienden, hoor. Ja. Maar het is erg genoeg daar. We, en, moeten, en, we moeten een einde maken aan deze aflevering, uh, want uh, uiteindelijk komt er vrede. Uiteindelijk die komt die vrede die komt als de Messias doorbreekt. Ja. Ja. En u, u kunt nog precies aangeven wanneer het zal zijn, staat in Zachariah. Mm -hmm. En, en, en dat huis, en de koning David zal daar regeren. En dat staat allemaal, komt dat nog? Nou, dat komt gewoon allemaal. Koning David... Uh... Ja, echt koning David. Daar schrik je van, hè? Ja. Het geslacht van David is uh, een bekende groep mensen in Jeruzalem. Ja. En... Uh, er zijn van 90 generaties, van David af tot heden, mm -hmm. zijn, kunnen ze zeggen, opa dit, opa dat, en, en, en overgrootvader, ja. enzovoort. En dan komen ze nu tot een heleboel mensen. En één van dat huis van David, die heeft een rechtszak aangespannen. Oké. Okay. Over de tempelberg. Ja. Waarom? Omdat de tempel herbouwd moet worden. Nee, niet omdat de tempel herbouwd moet worden. Ja, natuurlijk moet dat. <laughs> maar die zegt, de enige, niet de Arabieren en niet Israël, die echt recht op de tempelberg hebben. Dat is de kind of David. Dat, dat, dat zijn wij, wij zijn de erfgenamen van David, want die heeft het eerlijk gekocht van Arauna. Ja. En een bewijsstuk hebben we van, de, <laughs> van die aankoop. Dat zijn allemaal dingen die die Arabieren Amen. natuurlijk ook zenuwachtig maken. Ja. Ja. En daar gaat het ook om de tempelberg, het gaat om de eer van de Almachtigen dat zijn lofprijs weer mm. opstijgt van de berg Sion. Amen. En niet alleen... Daar beneden van, uh, van de klaagmuur of van de muur, mm -hmm. hoewel het daar heerlijk is om te bidden. Yeah. Ik, ik, als ik in Israël ben, ga ik er altijd amen. even. Ja. Eh, ik pak ja. zo'n tafeltje, ja. een gebedsjaal om ja. en ik, ik, ik, ik bid daar een psalm en je proeft de heerlijkheid des ja. amen. Het is zo'n mooie stap. En om dat samen met Israël te doen, het is ongelooflijk ja. mooi. Mooi om te zien hoe die parallel tussen de uittocht van Egypte ook een beeld weer krijgt uh, naar de uittocht die gaat komen, de, die al gaande is, en hoe de Joden thuis zullen komen. Amen. Ik dank je heel hartelijk, uh, Jan, voor deze aflevering. We gaan volgende week weer verder. En uh, het is mooi om te zien dat uh, als we nu zien hoe... Joden, Alia maken, uh, dat dat allemaal redelijk goed geregeld is. Er moet een hoop papierwerk gebeuren enzovoorts. Maar het kan nu allemaal nog rustig. Maar we hebben ook gezien dat het een keer God haast gaat maken. En dat het dan inderdaad zo kan zijn dat we met haast uh, hele grote groepen Joden naar Israël gaan. Blijf daarvoor bidden. Blijf bidden voor het volk dat, dat zij echt gewoon ook thuis zullen komen. Dank voor het kijken en graag tot een volgende aflevering.